12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. In een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. En mogelijk gaat het om een 13-jarige vermiste jongen. Holland Casino in Scheveningen wil een einde maken aan fraude door medewerkers. En Groningers moeten langer wachten op duidelijkheid over schade door de gaswinning. Minister Kamp wil eerst meer informatie. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Naast regen valt er soms ook wat natte sneeuw of hagel. De meeste buien vallen in de westelijke helft en in het zuiden van het land. Tussendoor is er soms ook wat zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden. Morgen is het droger, kans op zon wat groter. De wind draait dan naar het noordoosten en voert koudere lucht aan. Het wordt morgen nog maar een graad of drie. Tijdens de zoektocht naar de vermiste jonge Anas Aurak... heeft de politie in Wassenaar een lichaam gevonden vanochtend. Er is verder nog niet duidelijk of het gaat om de 13-jarige Anas... die sinds gisteravond wordt vermist. Karin Alberts, onze verslaggever, is in Wassenaar. Karin, weet jij intussen iets meer? Nee, althans ik weet niet of dat lichaam dat gevonden is, is van deze 13-jarige jongen. Uh, ja, Wat ik zie is, ik sta op een kruispunt, het is echt aan de rand van Wassenaar. Achter mij de huizen en een benzinepomp, voor mij een bos en dat bos dat leidt naar de duinen en uiteindelijk naar de zee. Het is een doorgaande weg, de weg naar Katwijk. En uh, wat ik van een omwonende um, net hoorde is dat het lichaam echt aan de rand van het bos, dus aan die snelle weg, is gevonden. Dus in elk geval op een plek waar het aardig in het oog lag. Um, hier zijn ze vanochtend gaan zoeken, of ze zijn doorgegaan met zoeken, omdat de fiets van de jongen hier in de omgeving is gevonden. Uh, de jongen was sinds gisteravond vermist, uh, was volders aan het rondbrengen, kwam niet thuis. Uh, 13 jaar, nou ja, het moet nog blijken of het lichaam wat gevonden is, of dat inderdaad is van hm. deze jongen. Uh, nou is er gisteravond vanwege die vermissing uh, wel een Amber Alert uh, uitgegaan. Uh, een oproep om uit te kijken uh, die landelijk wordt gedaan. Uh, dat Amber Alert is vanochtend ingetrokken. Uh, dat kan toch eigenlijk maar één ding betekenen? Ja, maar goed, het is nu helemaal niet mijn taak om te speculeren... Nee. maar iedereen kan zelf daar zijn conclusies aan verbinden. Het nee. is dus even afwachten tot er een officieel uh, bericht komt. Ja. Uh, op het kruispunt zijn nu overigens nog wel een heleboel politiewagens... een heleboel politieagenten uh, van het wit-rode lint en van die zwarte schermen. En daarachter is men drukdoende met sporenonderzoek en met... Uh, nou ja, ...onderzoek aan het lichaam dat daar nog ligt. Hmm. En uh, op enige afstand staan mensen te kijken. Mensen uit de buurt die allemaal toch behoorlijk geschokt zijn. Uh, die hebben sinds gisteravond hier helikopters horen cirkelen. Uh, Wisten dus uh, via de... En daar valt de lijn... Nu, uh, nee, uh, iemand gevonden is, ja. ja. Je viel heel even weg, Karin. De lijn viel heel even weg. Maar het verhaal is duidelijk. Uh, oh. Weet jij intussen uh, om wat voor jongen het gaat? Uh, wat ik van een collega van Omroep West hoorde... die al wat uh, langer hier rondloopt en uh, de wijk in is gegaan. Uh, ja, het was een hele aardige, zachtaardige jongen. Uh, hij zou gepest zijn op school, dat werd ook nog genoemd. Uh, en voor de rest uh, ja, een aardige knul. Veel meer kon ze er niet over vertellen. Later vandaag mogelijk meer. Uh, eerst gaat de politie uh, sectie verrichten op het lichaam dat is gevonden. Dan weten we of, uh, of het inderdaad gaat om de 13-jarige Anas. Karin Albers was dat in Wassenaar. Dank je wel. Holland Casino in Scheveningen. Daar frauderen de croupiers aan de lopende band. Worden nu door de directie opgeroepen om zichzelf aan te geven. Als ze dat doen en hun verhaal vertellen, dan mogen ze hun baan houden. Worden ze niet ontslagen. Mark Wolberg van Holland Casino. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een opmerkelijke maatregel. Dat is zeker een uitzonderlijke maatregel. En uh, die nemen we ook niet, uh, niet, niet zomaar. Uh, de afgelopen maanden uh, zijn er heel veel geruchten geweest. Uh, en hondden ons op de, op de werkvloer. Uh, over de schending van integriteits, uh, ons integrite integriteitsbeleid. Want er had u mee te maken, hè? er zijn intussen ja. drie mensen ontslagen omdat ze uh, gefraudeerd hebben? We hebben een aantal, afgelopen maanden een aantal zaken gehad: samenspel met gasten, uh, uh, maar ook deelname aan illegale kansspelen buiten Holland Casino. Er uh, is de deelgenomen door een aantal medewerkers aan een illegaal uh, pokerhuis. Uh, tegen al die mensen hebben we uh, uh, maatregelen genomen. Is dat de... strafbaar als iemand uh, buiten werktijd uh, dat doet? Uh, het is sowieso strafbaar om illegaal te pogen. Ja, ja, ja. Dat geldt ook voor onze medewerkers. En nogmaals, voor ons is het heel belangrijk dat iedere medewerker boven elke twijfel verheven is. Maar ja. nou, goed, die maatregelen zijn tegen die mensen genomen, of tegen die medewerkers. Ja. Uh, desalniet, desalniettemin bleven er geruchten dat ik andere collega's daarbij betrokken waren. Nou, die geruchten krijgen we met ons bestaande integriteitsbeleid, vertrouwenspersonen, klokkenluidersregeling, krijgen we die eigenlijk niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet in de kiem gesmoord. Want hoe lang speelt het al? Wanneer zijn die mensen ontslagen, die drie? Uh, die incidenten spelen van de afgelopen anderhalf, twee jaar. En het wil maar niet rustig worden. Er blijven geruchten in het bedrijf rondgaan. Het is heel vervelend voor de medewerkers zelf, voor de betrokkenen. En nogmaals, we krijgen dat niet in de kiel gesmoord. En daarom willen we eigenlijk met deze manier de drempel of de stap om eventuele misstanden te melden verlagen. Ook door de consequenties inzichtelijk te maken en zaken bespreekbaar te maken. En als mensen nu naar toe komen en zeggen dat ze eraan mee hebben gedaan, dat ze gefraudeerd hebben, dan krijgen ze een reprimande. Maar ze worden niet ontslagen, begrijp ik het goed zo? Nou, dan zullen er maatregelen voor en die, die, die zullen samenhangen met de misstand die, die eventueel gemeld wordt. Maar ze worden we we niet ontslagen, ontslagen. We dat we is hebben een we garantie. We mensen worden niet ontslagen. Nee, nee. Nou loopt u wel het risico natuurlijk dat mensen elkaar gaan verlinken. Dat is absoluut niet, niet, niet te insteken. En nogmaals, er is op dit moment een hele vervelende situatie gaande. Namelijk een situatie waarin er geruchten zijn, waarin er rollen zijn. Dat is het nu al onprettig voor het personeel, voor de sfeer op de werkvloer. Nogmaals, mensen zullen niet op basis van, van geruchten eh, eh, worden daar maatregelen genomen. Ja. Maar het gaat er wel om dat die sfeer verbetert en dat we er een streep onder kunnen zetten. U wil schoon schip maken. Inderdaad. Mark Wolberg van Holland Casino, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dag. De grootste politieke partij in Tunesië, Enada, is het niet eens met het besluit van premier Djebali om de regering te ontbinden. Djebali, die zelf lid is van Enada, besloot gisteravond het kabinet naar huis te sturen en een kernkabinet aan te stellen van technocraten. Die moeten het land besturen tot er nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Enada vindt dat er ook politici in het nieuwe kabinet moeten zitten. De partij gaat nu met andere partijen kijken of er een coalitie kan worden gesmeed. Jebali reageerde met zijn besluit op de massale protesten die uitbraken na de moord op oppositieleider Belaid, Die werd gisterochtend doodgeschoten voor zijn huis in de hoofdstad Tunis. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens. De mensen die boven het aardgasveld in Groningen wonen, die blijven nog zeker een jaar in onzekerheid over de toekomst van de aardgaswinning. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij eerst meer informatie wil over de gevolgen van minder gaswinning. Mensen in Groningen maken zich grote zorgen, omdat vorige week duidelijk werd dat de aardbevingen als gevolg van die gaswinning steeds heviger zullen worden. Op dit moment praat de Tweede Kamer over de gaswinning. Wilma Borgman, zijn de zorgen doorgedrongen in de Kamer, lijkt me wel? Nou, wel degelijk inderdaad, want die Kamerleden zijn allemaal uitvoerig op uh, werkbezoek geweest in Groningen. Uh, ze zeggen vrijwel allemaal, ook vandaag weer, dat ze zich bewust zijn uh, van de angst van de mensen daar. En die angst die is vergroot omdat er vorige week een um, advies naar buiten kwam van het staatstoezicht op de mijnen. In dat advies stond dat het verstandig zou zijn om zo snel mogelijk, um, zoveel mogelijk minder gas te winnen, omdat de kans op heviger aardbevingen steeds groter wordt. Nou, dat heeft voor sommige partijen in de Tweede Kamer tot een heldere conclusie geleid, namelijk die gaswinning moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Maar ja, uh, dat gas levert de schatkist per jaar uh, miljarden euro's op. En bovendien, we hebben het gewoon nodig voor het gasfornuis en voor onze verwarmingsketel. En dus is het volgens de coalitie een ingewikkelde afweging. Uh, dat vindt ook minister Kamp. Maar D66-kamerlid Stientje van Veldhoven legde net in het debat haar collega Jan Vos van de PvdA een simpele keuze voor. Wat is het nou? Vindt u het geld nou belangrijk... of vindt u de veiligheid van de Groningers nu belangrijk? Het is precies die afweging die we hier voortdurend met elkaar maken... En, en die u ook moet maken. Het gaat om hele belangrijke gevolgen... A, voor de huishoudens in Nederland... die het, het gas nodig hebben om hun huis te verwarmen en om op te koken. Klaar. En twee, het gaat om enorm veel geld... waar we onze mensen van, uh, van betalen. Als het gaat om uh, verzorgingshuizen... als het gaat om de kinderen die naar de, die naar de crash gaan... als het gaat om onze ziekenhuizen... als het gaat om onze infrastructuur, onze wegen, ons spoor... Dus dat is de belang dat is precies de, de belangen tegenstelling die hier speelt. En waar wij als politiek een afweging over moeten maken. Ja, dat was het Kamerlid Vos van de Partij van de Arbeid. Die zei dus het gaat niet alleen, uh, het is geen besluit, dat gaat over de veiligheid voor de mensen in Groningen en de inkomsten voor de schatkist. Nee, het gaat ook om de belangen van de mensen in de rest van Nederland. Um, dat geldt ook voor minister Kamp. Die wil veel meer informatie voordat hij een definitief besluit neemt. Um, hij wil uh, informatie over de financiën, maar ook over de precieze risico's voor de mensen die daar boven die gasvelden wonen. Uh, want hoe heftig worden die aardbevingen dan precies... is het vier op de schaal van Richter of vijf op de schaal van Richter. Dat maakt nogal uit. En hoe vaak komen die aardbevingen dan voor? Dat allemaal moet precies worden uitgezocht volgens Kamp. En pas als hij die informatie heeft, kan hij een besluit nemen. En dat houdt dus in dat, dat ik de huidige onzekerheid... die er in het gebied is, dat ik die met een jaar verleng. Ik kan het niet mooier maken.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 En ik stel dat uit tot over zeg maar een jaar. Ja, dan verleng ik daarmee eh, die onzekerheid. En dat is een risico wat ik dus neem en waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat realiseer ik mij zeer goed. Zijn minister Kam net in de Tweede Kamer. Dus de conclusie is dat er vandaag in ieder geval geen duidelijkheid komt over de toekomst van eh, de gaswinning. Dat besluit zal zeker nog een jaar op zich laten wachten. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Het kabinet overweegt of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast. Het ministerie van Financiën rekent een aantal varianten door. Het is duidelijk geworden nadat vanochtend voor het debat over huurverhogingen... overleg is gevoerd tussen CDA-leider Van Haarsma Buma... en de ministers Dijsselbloem en Blok. Buma heeft in dat overleg nog eens zijn een bezwaren tegen de plannen toegelicht. Het CDA vindt de nieuwe regels voor het verplicht aflossen van hypotheken te streng... en vindt dat de woningcorporaties te zwaar worden belast... Christen-democraten dreigen tegen alle woningmarktplannen van het kabinet te stemmen als er geen aanpassingen worden gedaan. En de steun van het CDA is cruciaal in de Eerste Kamer. Naar aanleiding van de berichten in de media over het overleg vroegen verschillende Kamerleden opschorting van het debat. Blok erkende wel dat er overleg wordt gevoerd. Er is natuurlijk overleg met verschillende Kamerleden. Dat doen wij hier en dat doen wij eigenlijk altijd ook buiten deze zaal. Maar het echte debat en de echte vragen aan de regering worden hier gesteld. Dus eh, ik ben graag bereid het debat met u voor te zetten... en te horen welke vragen hier gesteld worden. Uh, u weet dat er een tijdsklem op de wetgeving ligt... om dat is van huurverhogingen per 1 juli plaats te laten vinden. Dus ik ben graag bereid om vanochtend verdere vragen vanuit de Kamer te beantwoorden. Benadrukte dat hij de plannen verdedigt zoals ze er nu liggen. Debat gaat gewoon door. In een groot deel van het land zijn vanochtend op lokale wegen ongelukken gebeurd vanwege de gladheid en in het noorden ook op snelwegen aanrijdingen. Flevoland, Utrecht en Gelderland leden veel fietsers en auto's van de weg door IJssel. Ook in Wageningen ging het mis, zegt de politie. Een tractor was daar van de weg afgegleden en uh, toen de hulpdiensten daar naartoe op weg waren ging het eigenlijk helemaal mis. Uh, een brandweerauto raken van de weg kwam op zijn kant terecht en de inzittende brandweer die uh, raakte daarbij licht gewond. En ook een politiewagen die onderweg was naar het incident ging de bocht uit door plotselinge gladheid. Gelukkig was het daar alleen uh, materiële schade. De Britse acteur Peter Gilmore is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als scheepskapitein James O'Needin in de BBC-serie The O'Needin Line. Daarmee brak hij in 1971 door. De serie die speelt zich af in de tweede helft van de 19e eeuw en was in de jaren 70 acht seizoenen te zien op televisie. Peter Gilmore was 81 jaar. Sport. Lance Armstrong heeft van het Amerikaanse antidopingbureau... ...USADA meer tijd gekregen om openheid van zaken te geven... ...over zijn dopinggebruik. USADA had Armstrong aanvankelijk tot gisteren de tijd gegeven... ...maar zijn advocaten hadden uitstel gevraagd... ...en de termijn is nu met twee weken verlengd. De verzekeringsmaatschappij SCA gaat een bedrag van bijna 9 miljoen euro... ...terug eisen van Armstrong. Het geld werd uitgekeerd als bonussen voor zijn zeges in de Tour de France. Nu Armstrong heeft toegegeven dat hij doping heeft gebruikt... ...wil het bedrijf het geld terug. Klaas-Jan Huntelaar heeft zich bij een oogspecialist in Duisburg gemeld... om zich aan zijn oog te laten behandelen. Na het onderzoek van die specialist moet blijken wanneer Huntelaar weer kan trainen. Spits haakte eerder deze week af in het Nederlands Elftal. Uit onderzoek in een ziekenhuis in Nederland bleek toen... dat hij een bloeduitstorting in het achterste deel van zijn oog had. Kans lijkt klein dat Huntelaar komende zaterdag mee kan doen... in de wedstrijd van zijn club Schalke 04 tegen Bayern München. En de organisatie van de Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race... heeft de ploeg Katusha een wildkaart gegeven. De Russische ploeg kreeg van de UCI geen licentie voor de World Tour... en wordt daarom niet rechtstreeks toegelaten tot de klassiekers. Katusha gaat de beslissing van de UCI aanvechten... bij het Internationaal Sporttribunaal, het KAS. Die zaak dient morgen. Bij Katusha is de Spanjaard Joachim Rodriguez de kopman. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. De hoofdpunt uit deze uitzending in een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. Mogelijk is het de 13-jarige vermiste jongen. De politie kan er nog niets over zeggen. Eerst moet sectie worden verricht op het lichaam. Holland Casino in Scheveningen wil een einde maken aan fraude door medewerkers. Ze worden niet ontslagen als ze zich de komende maand melden. En Groningers moeten langer wachten op duidelijkheid over schade door de gaswinning. Minister Kamp wil eerst meer informatie over de gevolgen daarvan.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met de Oud-Amerika-correspondent Mark Chafan. De New York Times en de Washington Post hebben nieuws over een Amerikaanse basis... voor onbemande vliegtuigjes in Saoedi-Arabië... op verzoek van de CIA lange tijd achtergehouden. Daar gaat hij over praten in het mediaforum. Metro-columnist Luc Koelman en programmamaker Aad van den Heuvel. De politie wil aan minder tv-programma's gaan meewerken. Toch eh, jammer dat we dan juweeltjes moeten missen, zoals de man van adel die het er niet mee eens was dat hij een boete had gekregen. Dat het ophoudt met iedereen gelijk maken aan elkaar. Dus er zijn hier bepaalde grote verschillen in het land. En dat betekent onder andere dat mensen zoals ik niet door mevrouw van de straat gehaald kunnen worden. Dat gebeurde vroeger niet. Goedemiddag allemaal. Internationale nieuwsquiz, Johan Liese, die komt uit Groningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Ja, de, de nationale politie wil dus af van de wildgroei aan politieprogramma's op tv. De nadruk moet minder komen op het heel hard wegmisbruikers aanrijden. En meer voor het bredere politiewerk. Leuke tv is voortaan geen argument meer voor de politie om mee te werken. Programma's moeten bijdragen aan de reputatie van de politie. Zegt de nationale politie. We lazen er vanochtend over in de Volkskrant. Aan de telefoon is nu Rob Luiten, Woordvoerder mediazaken van die nationale politie. Meneer Luiten, goedemiddag. Goedemiddag. Is het huidige aanbod van politieprogramma's niet goed? Ja, nee, daar zitten absoluut leuke programma's bij en het mag absoluut leuke tv blijven. Dat blijft ook Gelder, want u liet net al een prachtig stukje tv horen. Het is alleen wel zo dat wij 26 politiekorpsen hadden met 26 verschillende afspraken. En we zijn één nationale politie geworden, dus we gaan inderdaad toch wel naar wat meer eenduidigheid. Dus stel dat er een verzoek ergens binnenkomt, ik noem maar wat, in, uh, in Zuid-Limburg... dan moet dat eerst naar de nationale politie doorgestuurd worden of de politie daar mee gaat werken of niet. Ja, wij gaan dan eerst eens kijken of wij überhaupt daaraan mee willen werken. En ik zal u ook uitleggen waarom. Want wij zijn eens gaan kijken van aan hoeveel programma's werkt de politie mee. Of hebben wij officiële verzoeken liggen om aan mee te werken. En onze teller stopt er op 41 aanvragen. En daar schroeken wij toch ook wel bij de nationale politie een beetje van. Ja, we zijn goed gaan kijken naar die programma's. Waar willen wij wel, waar willen wij niet aan meewerken? En u begrijpt, als wij onze capaciteit, een politieman, moeten inzetten voor zo'n programma... een man die dan even geen boeven vangt en geen bekeuringen schrijft misschien... dan willen we dat ook wel uh, onderbouwd doen. Ja. Aan welke programma's werkt u dan niet meer mee? Nou, dat is helemaal nog niet zeker. Uh, het is zo dat wij al de bestaande programma's, uh, en dan inderdaad kunt u denken aan wegmisbruikers en blik op de weg en de luchtvaartpolitie, die houden we ook wel even tegen het licht. Er zijn absoluut programma's bij die zullen blijven bestaan, omdat zij uh, goed bekeken worden, nut en noodzaak hebben bewezen. We gaan wel met alle programmamakers even in gesprek eh, om te kijken van past die inhoud nog eh, a bij de format die jullie hebben, maar ook bij de wensen van de nationale politie. U zegt de programma's die zich hebben bewezen, ik denk onmiddellijk aan opsporing verzocht, waar jullie ook veel voordeel aan hebben, omdat dat natuurlijk tips oplevert. Dat gebeurt trouwens ook op, op veel regionale omroepen, dat, dat blijft gewoon overeind lijkt me. Ja, dat, dat blijft overeind en overigens staan die los van die 41 aanvragen, want die, die programma's als opsporing verzocht, dat zijn officiële programma's die wij eh, samen met het Openbaar Ministerie maken... Hè. Daar... Roepen mensen op uh, om tips te geven aan ons voor de opsporing. Dus die staan nog eens los van die 41 aanvragen. Ja, gaan de kijkcijfers een rol spelen? Gaat u meewerken aan programma's waar veel mensen naar kijken? Nee, niet per se. Wij gaan uh, vooral voor kwaliteit, maar we gaan ook voor de breedte van politie werken. Wat je nu ziet is dat wij heel veel meewerken aan programma's uh, waar snelheid in zit. En dat is logisch, want dat is leuk om te zien en dat vind ik ook leuk om te zien. Maar wij hebben ook politiemensen die hoog opgeleid zijn, experts op hun, uh, op hun vakgebied. En ook die mensen willen wij graag ergens in die breedte in beeld brengen. Ja. Meneer Luid, ik hoorde ook een beetje door uh, dat u, uh, laten we zeggen, ook wel bij de redactie dan betrokken wil zijn. U wilt ook een beetje invloed hebben misschien. Nou, niet rechtstreeks bij de redactie, maar wat wij wel zeker willen is eh, eerst het concept aanhoren van de producent is het leuk om te zien, maak jij leuke tv, dat zal absoluut zo blijven. Aan de andere kant zal het ook wel zo zijn... dat wij natuurlijk uh, een aantal wensen hebben om in te brengen. En dat betekent, uh, als ik een onderwerp heb... geweld tegen politieambtenaren, wat ons zorgen baart op dit moment... en er is een producent die dat ergens in zijn leuke format kan verwerken... ja, dan zal ik dat al altijd proberen te stimuleren. Ja. Wanneer hebt u dat lijstje uh, helemaal helder? Welke programma's er wel en niet meer uh, aan meegewerkt gaat worden? Nou, het lijstje wordt er inmiddels hier intern bekeken. En ik kan u vertellen, het zijn er echt geen 41 meer... Um, en dan gaan we in gesprek met die producenten. Een aantal hebben wij al contact meegezocht telefonisch. Maar nou, we gaan persoonlijk contact met ze opnemen. Dus ik verwacht met een paar weken dat het duidelijk is welke programma's uh, dat wij uh, mee verder gaan. Ja. En even, even voor de duidelijkheid, programma's als wegmisbruikers, blik op de weg. Het blijft voorlopig nog maanden op tv voordat er iets gebeurt. Goed, dank u wel voor uw toelichting. Rob Luijten, woordvoerder Mediazaken van de Nationale Politie. Zangerij Sita Vermeulen heeft een ongeluk gehad tijdens de opnames voor de SBS-show Vliegende. De Hollanders. Daarin leren min of meer bekende Nederlanders om van een skischans te springen. Het programma komt later deze maand op tv. De schans was 15 meter hoog en Sita is heel hard neergekomen. Althans, dat hebben we gehoord van Albert Verlinde. Ze heeft uh, niets gebroken. Dat dan weer wel. Uh, RTL Boulevard berichtte daar dus over. En ook SBS' eigen shownieuws had een item over het ongeluk. Volgens deelnemer Emiel Raterband gebeurde het ongeluk al een week geleden. en We vroegen SBS-woordvoerder Nina Nomden of SBS 6 het nieuws bewust heeft achtergehouden. Dat is inderdaad een bewuste keuze, want voor SBS uh, staat de veiligheid en het welzijn van onze kandidaten altijd voorop. Dus wat wij willen is uh, dat, het zo, dat we zo goed mogelijk voor ze zorgen. En als we dat vorige week al bekend zouden hebben gemaakt... Nou, dan kunt u zich wellicht voorstellen wat er zou gebeuren op Schiphol... als de betreffende kandidaten dan weer naar huis zouden komen. Dus in hun, voor hun bescherming hebben we ervoor gekozen... om dat uh, niet bekend te maken toen zij daar nog waren. Maar trekt deze Reuring ook niet juist heel veel kijkers? We hebben samen met producent uh, Mass Media, die heeft daar een heel intensief trainingsprogramma voor opgesteld. Dus uh, de, de, de kandidaten worden daarin begeleid door twee Duitse trainers, hè, die ook de Olympische kampioenen trainen. Dus voor ons is echt het welzijn en de veiligheid van de kandidaten het allerbelangrijkste. En uh, om nou uh, met, niet het, het lokken van mensen uh, met valpartijen. Dat is niet uh, de insteek. Deze ongelukken gebeurden tijdens de trainingen trouwens. De echte opname moet nog beginnen. Vanaf 22 februari is Vliegende Hollanders te zien bij SBS. Een filmpje van Milieudefensie dat kritiek heeft op zuivelbedrijf Friesland Campina... is door videosite YouTube off offline gehaald. Milieudefensie maakt een parodie op de reclamefilm van Friesland Campina... The Story of Milk... Milieudefensie wilde volgens hen schadelijke gevolgen... van het gebruik van soja in veevoer aan de kaak stellen. Die soja die komt uit Zuid-Amerika en dat is slecht voor het milieu. Zo betoogt de parodie die dan de True Story of Milk heet. Milieudefensie maakte daarbij gebruik van de oorspronkelijke film... van Friesland Campina. De makers van die film, het bureau 1 Camera, klaagden daarom bij YouTube. En volgens hen gebruikt Milieudefensie de helft van het originele filmpje. Niet origineel en schending van het auteursrecht vinden ze daar. En daarom haalde YouTube de video van de site. Milieudefensie is het daar niet mee eens en vindt dat hun filmpje valt onder het citaatrecht. En zo dadelijk dan zetten ze de parodie alsnog online op de actiesite kleinehoefprint.nl. Het internet dat gaat nog eens heel groot worden volgens mij. 92% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder... heeft thuis toegang tot dat internet. 2% meer dan een jaar geleden. Het blijkt allemaal uit onderzoek van TNS Nipo. 12,5 miljoen Nederlanders zijn nu online. En dat doen ze steeds vaker via mobiele apparaten. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Verslaggever Hans-Jaap Melissen, ik zag hem gisteren nog in mijn eigen stadje Utrecht met een grote muts op. Uh, hij wordt vanmiddag gelauwerd, hij is uitgeroepen tot journalist van het jaar en vanmiddag krijgt hij de onderscheiding uitgereikt. Volgens de jury is Melissen daar waar het het toe doet en neemt hij gecalculeerde risico's bij zijn werk en bericht hij feitelijk en sober. In zijn oeuvre komen veel reportages tegen uit oorlogs- en rampgebieden. In april 2003 was hij in de Iraakse stad Basra, vlak na de invasie van Britse en Amerikaanse troepen. Veel verontwaardiging van studenten van de universiteit, want er wordt nog steeds geplunderd. En ze vinden dat de Britse soldaten dat moeten tegenhouden, maar die doen niks. Die kijken gewoon uh, naar auto's die voorbij komen. Nou, nu een oranje auto, helemaal volgebouwd met grote kasten. Een man met een karretje, met een stoel en een faxmachine. Het gaat maar door en de Britse paratroopers kijken ernaar. Maken er soms foto's van zelf en doen niks. Terwijl er nog steeds rook komt uit de gebouwen van de universiteit. Terwijl het steeds harder begint te waaien... Komt er in een buitenwijk van Basra een man naar mij toe en die vraagt of hij naar Nederland mag bellen? In welke plaats? Bre Breda, nah, Breda. Hij wil naar Breda bellen. Mijn moeder is three my brother En drie mijn sister. Drie broers, drie zussen en zijn moeder leven in Breda. Eet yeah. hier. We wonen er al acht jaar okay. en dan gaan we nu bellen. Assalamu alaikum, Iman. Hey Al-Hassan al-Hassan alaikum. de alaikum. Ja, yes, is dit sister? Okay. Is de zus nu aan de lijn? Yeah, thank you, very much. Thank you. Iman. Uh, ja, reportage van Hans Jaap Melissen in Irak gemaakt. 2003 was dat. Mooi voorbeeld van hoe hij het nieuws in perspectief plaatst. Bovendien schrijft de jury keert hij geregeld terug naar de plekken des onheils, zodat zijn publiek een goed beeld krijgt van hoe het nieuws zich ontwikkelt. Gisteren berichten New York Times en Washington Post over Amerikaanse drone in Jemen en ook over het bestaan van een geheime basis voor die onbemande vliegtuigjes in Saoedi-Arabië. De kranten wisten eerder al van het bestaan van die basis, maar hebben dat op verzoek van de CIA niet gemeld. En nu melden ze het dus toch. De aanleiding daarvoor is de aanstaande benoeming van John Brennan als baas van de CIA. De kritiek op de New York Times en de Washington Post is nu dat ze dit nu pas melden. Aan de telefoon is Mark Chavan, oud-correspondent voor NRC Handelsblad in de Verenigde Staten. En bovendien Emeritus Hoogleraar Journalistiek in Groningen. Dag meneer Chavan. Goedemiddag. Um, collega's van u, Hoogleraar Journalistiek dus, die uh, noemen het beschamend... dat de New York Times en de Washington Post niet eerder over die basis... en ook de locatie van die basis hebben geschreven. Wat vindt u? Het uh, lijkt me een beetje kort Als je uh, ziet wat de overwegingen zijn van de New York Times... dan denk ik dat ze uh, heel gewetensvol de afweging gemaakt hebben... om aan de ene kant hun plicht om het nieuws te brengen, en dat is nogal nieuws... en aan de andere kant het nationale veiligheidsbelang van Amerika... Uh, serieus te nemen en, en, en mee een rol te laten spelen. Ja, maar ze melden het nu ook dus. Ze melden het nu ook en ze zeggen, we hebben dat een, een, een, een tijd... Uh, Geheim gehouden, maar nu John Brennan, die de architect is van dat hele systeem daar in Saudi-Arabië, nou die uh, in de Senaat de hoorzittingen moet doorgaan, doormaken om directeur van de CIA te worden, uh, moeten we het gewoon melden, want je moet weten wie die man is. Ja, maar goed, dus dat, dat, dat tweede argument zeg maar, van, van het landsbelang, de landsveiligheid, die, dat wordt dus dan nu ook opgegeven. Ja, het blijft een afweging. Het uh, is zo dat Obama onder zware kritiek staat. En ik denk terecht dat zonder uh, degelijke juridische grond daar mensen gedood worden. Zelfs Amerikaanse staatsburgers, die dan weliswaar een Arabische naam hebben... maar toch gewoon een Amerikaans paspoort hebben... die als uh, doelwit of als uh, bijvangst worden doodgeschoten... door dat soort drone-aanvallen in het Midden-Oosten... Uh, die discussie moet gevoerd worden. Ja. En de Amerikaanse regering moet ter verantwoording geroepen worden. En daar, daar is een serieuze pers voor. Ja, maar ja het, het wordt natuurlijk anders als die pers uh, dus inderdaad dingen dan gaat achterhouden. Uh, bij de New York Times is het op zich ook nog wel verklaarbaar. Want uh, hen is wel verweten, uh, met name tijdens de Irakoorlog... dat ze te dicht op de regering Bush hebben gezeten. Ze hebben beloofd ja, ze dat hebben... daarna niet meer te doen. Ze hebben beloofd dat ze zich niet uh, om de tuin zouden leiden. Kijk, er is een verschil of je iets niet meldt... Of zo is in het geval van de Irak-oorlog dat ze een hele serie uh, primeurs hadden, nieuwsberichten die niemand had over uh, buizen waar je kernwapens van kon maken en weet ik wat allemaal. Ze hebben dus een heleboel berichten gebracht over het gevaar van Irak dat samen met Al-Qaeda zou werken. En dat bleek allemaal onzin te zijn. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je in het nationaal belang iets een tijdje niet meldt. Ja. Ik, ik heb trouwens begrepen, ik weet niet of u dat ook weet... dat uh, de Britse Times en uh, ook Fox al eerder hebben bericht over die uh, basis voor die, voor die drones. Uh, veel minder in detail, dat dan weer wel, maar toch. Um, dus ja, je kunt ook zeggen... wat hebben de New York Times en de Washington Post nou eigenlijk beschermd? Nou, ze hebben de details over die uh, installatie in Saoedi-Arabië... van waar ze die drones uh, kunnen lanceren. Die details hebben ze geheim gehouden en voor zover ik begrepen heb is er af en toe gepubliceerd, ook in Amerika, in de New Yorker... en uh, op andere plekken, over het drone-programma. Maar deze details waren niet bekend. En moet ze zeggen, ja. John Brennan heeft dat allemaal uh, bedacht en, en ingericht... en hij staat morgen voor de Senaatscommissie ja. uh, pff, achter ons ontslagen van onze... Uh, ja. Uh, eenzijdige toezegging om het een tijdje stil te houden. Ja. Duidelijk. Het, blijft een, het blijft een hele moeilijke afweging en ik denk dat het niet anders kan. En het goede is dat de kritiek op de New York Times ook dit soort afwegingen van serieuze journalisten weer tegen het licht houdt. En het van van een democratie. <laughs> ja. Dank u wel dat u even naar de telefoon kwam. Mark Schavan, oud-correspondent voor NRC Handelsblad in de Verenigde Staten. Tegenwoordig is die emeritus hoogleraar journalistiek in Groningen. Zometeen in het mediaforum gaan we hier nog wel even over doorpraten. Misschien of er ook uh, dit soort gevallen in Nederland uh, bekend zijn. En dat doen we dan met Aad van der Heuvel, uh, journalist, schrijver, programmamaker en Luc Koelman... Hij is columnist voor, uh, voor Metro. Hartelijk welkom allebei. Um, eerst eh, toch even over dat uh, belangrijkste media-industrie Cita is gewond geraakt bij het kieskans uh, springen. Um, Luc, ik zie jou al helemaal in je agenda bladen van wanneer is die eerste uitzending <laughs> en kunnen we dit gaan zien? Ja, nou, volgens mij was gisteren of eergisteren gisteren, dan bleek Ben Sonders, of die andere Saunders, die had knie knieverbreizeld. En je vraagt je wel af waar het ophoudt, hè? Want bij de mol had iemand al zijn rug gebroken, volgens mij. Nou, ja, je nek zit er vlakbij, dan ben je dood. Dus het is bijna wachten op het eerste dodelijke slachtoffer. Maar wat me vooral opvalt, het is dat... Uh, ja, het zijn allemaal B-enders van B, C en D garnituur. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen... dat het Cita's grote wens is om van de schans af te springen. Het enige wat zij wil, is met haar hoofd op tv omdat je blijkbaar alleen maar meetelt in Nederland... wanneer je inderdaad met je hoofd op tv nou, bent te zien. Uiteindelijk ja. is dat heel sneu. Ik ja, vind misschien het echt... is het een goede manier om van min of meer bekende Nederlanders af te komen. <laughs> ja, misschien wel. Nee, ik hoorde net die persvoorlichter, die uh, bekwame persvoorlichter, ja. zo te zien. Ja, we zagen de foto even ja, in beeld. Heb. en um, die zegt... Uh, we doen alles voor de veiligheid van deze mensen. Het lijkt me heel slim om alles te doen voor de veiligheid van deze mensen... en dit soort domme spelletjes van mensen... van een 15 meter hoge schans te laten springen... gewoon niet te doen. Maar het is natuurlijk duidelijk weer iedereen op zitten wachten. Laten we nou alsjeblieft eerlijk zijn. Ja. Ga je kijken, aan? Ja. <laughs> uh, nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, hoor. Ik, uh, er is een heel beroemde serie geweest... van uh, sterren springen van ja. uh, de plank. Dat heb ik ook nooit gezien. Behalve dan in een aantal programma's... die nog even een mevrouw lieten zien... die Plat op de gezicht. Ging, was het. Wat ja. ook niet de bedoeling was, natuurlijk. Maar ja, het werd wel overal uh, getoond. Dus uh, we zijn een beetje hypocriet bezig hiermee. Dit is ontzettend. Het wachten is tot iemand niet zijn rug, wat ook al gebeurd is bij een ander programma, maar zijn nek breekt. En dan ja. krijg je een felle discussie, en dan stoppen we er weer een ja. tijdje mee. 22 februari is dit uh, te zien op uh, SBS. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media. Maar eerst het laatste nieuws: Dorald Megens, Radio 1. Het NOS Journaal. In een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 13-jarige Anas... die sinds gisteravond wordt vermist. Maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Eerst wordt sectie gedaan. De politie gaf gisteren een Amber Alert uit voor de jongen. Dat is inmiddels ingetrokken. Het kabinet blijft erbij dat de gaswinning in Groningen... voorlopig niet wordt verminderd. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op... om de gaswinning terug te schroeven. Om de kans op zwaardere bevingen te beperken. Uit een rapport bleek onlangs dat er een kans is... op een aardbeving van vier of 5 op de schaal van Richter. De ambtenaar die gisteren in het stadhuis van Almelo... met een hamer is aangevallen, is buiten levensgevaar. Hij is de nacht naar omstandigheden goed doorgekomen en is aanspreekbaar. De politie heeft inmiddels een man van 41 aangehouden als verdachte. En de Nederlandse bevolking is vorig jaar maar weinig gegroeid. Er zijn 35.000 mensen meer geboren dan er zijn gestorven. Dat is het laagste aantal sinds 1871. Vorig jaar overleden opvallend veel mensen... tijdens de strenge vorstperiode in februari... en tijdens de griepgolf in maart. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Het wint het voorlopig nog gewoon door. In de nachten is sprake van vorst en overdag liggen de temperaturen maar een paar graden boven nul. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. En verder zien we vooral in de westelijke helft van het land en in het zuiden buien overtrekken. Die buien zijn soms winters, dus er valt regen, soms natte sneeuw en er is ook kans op hagel. In de oostelijke helft van het land is vandaag de meeste kans op zon. Het wordt 4 à 5 graden en daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit Noordwest. In de loop van de middag neemt de wind wat in kracht af. Vanavond is ook nog kans op een aantal winterse buien. En vannacht wordt het wat droger. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen en alleen aan de kust blijft het kwik boven nul. Morgen vrijdag is het een stuk droger dan vandaag, al is er nog steeds kans op een aantal winterse buien. Morgen wordt het een graad of drie. Nou, in het weekend uh, ja, dat begint dat eigenlijk met droog weer op zaterdag. Maar op zondag neemt de kans op sneeuw toe. ANWB Verkeersinformatie. Op de weg gaat het goed, maar op het spoor gaat het wat minder. Tenminste in het oosten. Want tussen Dieren en Zutphen en tussen Klarenbeek en Zutphen rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een beschadigde spoorbrug. De vertraging voor treinreizigers kan oplopen tot meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Aad van de Heuvel en Luc Koelman. Nou, we hebben net Mark Chavann uitgebreid gesproken over die kwestie in Amerika. De New York Times en de Washington Post wisten dus al veel langer van die basis waar die onbemande vliegtuig is, vandaan gestart worden in Saoedi-Arabië. Wisten veel details, hebben dat achtergehouden op verzoek van de CIA. Aad van de Heuvel, waar ligt de grens? Wanneer moet je nou iets naar buiten brengen? Ja, ik hoorde net Mark Chavann, die ik zeer hoog acht. Een hoogleraar in de journalistiek in Groningen, begrijp ik. En het viel me een beetje tegen dat die gas terugnam. Ik zou zo'n hoogleraar graag willen horen als hij zegt... publish and be damned, zoals we vroeger zeiden. Uh, in dit geval... Altijd uh, publiceren dus. Natuurlijk, want uh, al, al was het alleen maar onder het motto van... het komt toch uit. En dan blijkt plotseling dat je het een jaar onder de pet hebt gehouden... en dan moet je je weer gaan verdedigen. En uh, die, die, die, je moet ontzettend voorzichtig zijn met die staatsveiligheid die Mark ook noemde. Wat is die staatsveiligheid eigenlijk? Uh, word je rechtstreeks in de Verenigde Staten bedreigd? Of vond men het buitengewoon genant om te publiceren... zoals een van de hoogleraren in The Guardian zei... vond men het buitengewoon genant om te publiceren... dat dat allemaal vanuit Saoedi-Arabië plaatsvond... En bovendien is men in de Verenigde Staten als de dood voor een goede discussie... een goed debat over het inzetten van die drones. Ja. Want dat is nogal wat wat we daarmee doen. En wie zijn eigenlijk die paar mensen die op een gegeven moment beslissen... oké, okay, let's go, nu gaan we het doen. Ja. En dat blijkt ook maar één man te zijn die de situatie zou kunnen beoordelen... en beslist van oké, okay, stuur er maar één op af. Ja, het, het, het argument van de, CIA, van de CIA is natuurlijk van ja, zo gauw dat bekend wordt... Uh, ja, weten vijand het ook en weten ze ons te vinden. Plus dat waarschijnlijk er waarschijnlijk toch ook Amerikanen aan werken die, uh, die gevaar lopen. Ja, ja, het probleem is inderdaad met die term van national security. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een beetje een paraplu-term. Het, het is bijna een stok waarmee je elk hond kunt slaan in Amerika. Dus ik kan me voorstellen dat zijn hoofdredactie denkt van ja... Uh, als wij dit meteen gaan publiceren, wat hangt ons dan boven de hoofd? En stel dat de publieke opinie zich tegen ons keert... omdat er bijvoorbeeld een aanslag komt uh, daar in Saudi-Arabië. Gaan wij dan uh, adverteerders verliezen? En gaan wij in, uh, dat, zo, dat soort vragen zal ook wel spelen denk ik, bij zijn hoofdredactie. En dat het heel moeilijk voor hen is in de praktijk... om heel principeel de keuze te maken van... oké, okay, uh, na ons uh, de zondvloed, wij publiceren. Zouden ze moeten doen, denk ik ook. Maar ik kan me voorstellen dat de praktische bezwaren heel erg groot zijn. Het ken je eigenlijk Voorbeeld in Nederland dat dit, dat dit aan de orde was? Nee, eigenlijk niet. Van, uh, dat je dus na een jaar zegt... nou, uh, de Telegraaf, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad was op de hoogte... maar hebben dit onder de pet gehouden? Nee, dat. Nou, dat voorbeeld, ik, moest uh, denken, ja? ik moest denken aan iSafe. Ik weet nog wel dat uh, ik een artikel las in de Volkskrant... van, ah, je moet naar iSafe, dat is hartstikke goed... en, uh, en uh, alles uh, ingedekt en die, je loopt geen enkel risico. Nou, ik 20.000 euro naar iSafe... <laughs> En vervolgens, oei, oei, ben ik nou mijn geld kwijt of niet? En toen hoorde ik dus dat die hele economieredactie van de Volkskrant... al een week eerder alle het eigen geld weer terug had getrokken van iShape. En dan denk ik, jongens, publiceer dat dan. Ja. Daar moest ik meteen aan denken. En waarom hadden ze dat niet o, dat gedaan? Dat, uh, van weet dat weet ik niet. Je zou het ze moeten vragen. met uh, de bankrun uh, dan eventueel nou, die er zou optreden? inderdaad, die, die economieredacteuren waren, waren eerder uh, op de hoogte van het feit... dat er een bankrun zou komen. Dus ze wisten, oh god, snel uh, alles terughalen. Mm -hmm. En ik wist natuurlijk van niks als uh, domme columnist, zeker consument... En ik was uh, daar goddomme bijna mijn geld kwijt. Oké, maar dan je. had is... je een schadeclaim kunnen indienen bij Volkskrant. <laughs> dus, uh, ja. ja. Ja, nou, dit, dit is wel. Een, je hebt natuurlijk wel in Den Haag af en toe dat, dat iemand iets weggeeft. Uh, als een soort primeurtje. En zegt: hou dit nog even tot maandag vast. Want dan kan ik. Ja, doen. goed, dat zijn normale dingen. En zelfs bij die Volkskrant denk ik dat. Men het niet hard kon maken mm -hmm. van: haal die geld daar weg. Maar dat men zelf in het achterhoofd had: het ziet er niet goed uit. Zoals veel uh, weldenkende mensen in Nederland dat idee ja. hadden. Dat kan eigenlijk helemaal niet, die, ja. die ijsberg die, daar, uh, die er op dat IJsland uh, rondbobbert. Ja. Ik kan me voorstellen, ja. Peter de Vries heeft volgens mij zoals gehad, dat hij iets, iets had ontdekt. Uh, dat hij bij de politie voorlegt en zeiden: van dan wacht hier nou even mee. Uh, anders uh, hey, loopt, de, loopt de aanhouding misschien mis ik kan me voorstellen dat je dan als journalist die afweging maakt oh ja die, af, die afweging zou je best kunnen maken dus, uh, maar dat is zo'n heel direct en heel praktisch natuurlijk ja. en bovendien uh, weet Peter Ellen Vries dan ook heel goed dat hij in ieder geval de primeur daarvan krijgt dus uh, dit soort afspraken worden er gemaakt en zijn in, in, in een groot aantal gevallen niet verkeerd oh. die New York Times had natuurlijk een, een geschiedenis op dit punt hebben we net ook genoemd die Irak oorlog dat zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld ook ik denk het wel, ik denk het wel. Maar toch, ja, het, het lijkt mij heel moeilijk. Als ik de hoofddirecteur was, ik zou ook uh, vijf keer hebben nagedacht voordat ik het echt uh, meteen zou publiceren. Als het toch gewoon de hele CA in je nek hijgt. Ja, dan moet je wel heel, heel, heel sterk in je schoenen staan... om uh, gewoon te zeggen van uh, fuck you en uh, ja. ik doe het gewoon. Maar ze krijgen natuurlijk nu wel dat uh, de kwaliteitskranten allebei uh, natuurlijk... ja, yeah, hoe betrouwbaar is dat allemaal nog? Hoe ver lopen ze mee aan de leiband van de regering? Dat is een van de redenen dat ik denk bij mezelf... publiceer in godsnaam, want het komt toch uit. Houd dat principe nou goed vast, het komt toch uit. Zal het een half jaar duren, zal het een jaar duren... En dan, na dat jaar, dan, dan lig je weer op je knieën... zegt de New York Times zelf, nu heb ik begrepen van... ja, hebben we niet zo slim gedaan eigenlijk... Dus um, dat, dat tast de betrouwbaarheid van de pers op een gegeven moment ja. aan. Dus... Ja, Totdat tot je publiceert en Al-Qaeda gooit daar een enorme bom op en er komen ik weet niet hoeveel ja, Amerikanen het bij, bijvoorbeeld. Het er bedrijf nou niet. Al-Qaeda ja, gooit niet zoveel <laughs> bommen in Saudi-Arabië. Dus om zo'n zo basis is behoorlijk nee, goed maar beschermd. Nee, beschermd. Die hele war on terror kent wel heel veel slachtoffers. Hè? Als je als ja. pers dan ook al gaat denken van, oh jee, we gaan allerlei dingen niet publiceren, dan, dan gaat het wel erg ver eigenlijk. Ja. En, en daar komt bij dat, dat hele gebruik van die drones wat in Amerika op het ogenblik tenminste in discussie is gelukkig... dat is zo onbekend bij ons. Bijvoorbeeld dat wij in de Sahel daarvan gebruik maken. Weet, weet iemand dat? Ik bedoel, de Fransen die jagen die, die Al-Qaeda en die Touaregs uit Timbuktu... en al die andere plaatsen. Die verbergen zich verder in de woestijn. Waar in godsnaam in de woestijn nou? In de bergen misschien. En daar gaan weer andere krachten met drones achteraan. Mm. Dat gebeurt op dit ogenblik. Mm. Ja, dat is toch een soort oorlogvoering waar wij nooit goed over hebben nagedacht. Ja. Wie beslist dat eigenlijk? Ja. En wie is rechter en beul tegelijk? Ja. Uh, we gaan naar het Nederlandse mediabeleid van de politie. Uh, dat wordt ook aangescherpt. Uh, we hebben net de woordvoerder gehoord. Uh, heeft hij een punt, uh, Luc? Ja, hij heeft groot gelijk. 41 programma's. Als 41 programma's jou willen hebben, dan ben je natuurlijk gek als je geen eisen gaat stellen. En ik snap heel goed dat de politie denkt van uh, wij willen niet alleen maar uh, op tv komen als uh, mannetjes die bekeuring uitschrijven op de, op, de, op de snelwegen. Wij willen laten zien dat we heel breed zijn in ons politiewerk. En wat je bijvoorbeeld ziet op Twitter, daar heb je heel veel uh, wijkagenten en buurtregisseurs die een eigen Twitter-account hebben. En als je die volgt dan zie je inderdaad die rijkheid van het, uh, van het politiewerk. En ik denk dat de politie ook daar volgens mij een beetje naartoe wil. Gewoon over de volle breedte laten zien wat een doorsnee politieagent zo doet op een dag. We ja, moeten even, moet even twee dingen uit elkaar halen. Het gaat dus niet om journalisten die zich melden bij de politie... die informatie willen en die normale journalistieke werk doen. En in dit geval een, een, een producent die een geestig programma heeft bedacht... en daar ja. alle samenwerking met de politie voor zoekt... Uh, nou heb ik toevallig in mijn hoofd een programma dat nogal kritisch ingaat op het recherchewerk van de politie. Ik dien een aanvraag in aan de, aan de politie om daar medewerking aan te verlenen. Ja. Ik denk niet dat mijn nee, project precies. zal lukken. Nee, maar dat is nee. ook goed recht, hè, nee. natuurlijk. Ja. Ja. Want, want dat, ja. Ja. Ja, goed, dat hebben we ook gevraagd, natuurlijk. Want zij, dan gaan ze zich natuurlijk met de inhoud bemoeien zeggen... Dan gaan zeggen, ze ja, zich wel degelijk met de inhoud, inhoud bemoeien, ja, zeker. Uh, de vraag is nu even, want hij, hij had die lijst van 41. Daar hadden ze blijkbaar al in geschrapt. En ze zijn dat nu intern aan het bespreken. Blijven programma's als Blik op de Weg en Wegmisbruikers overeind. Uh, nog een klein stukje horen, omdat het gewoon leuk is. Een, uh, een jonge vader die ja, snapt... Die, die abelijke meneer, fantastisch We horen nu een jonge vader die snapt wel dat hij een boete krijgt. En als ik krijg de uit de bonnen uit de interesse... Ja, maar nee. Maar helemaal geen meter. Nee, maar... Ik, ik begrijp, u doet uw werk. Ja, en precies. Ben, en ik ben niet boos, ik ben niet kwaad. Ik, en al, al moet ik honderdduizend gulden te betalen... En zover gaat het ook niet, maar als ik het bij elkaar optel... is het een paar honderd gulden. Ja. Dan zeg ik van, dat vind ik een beetje zonde van je geld. Ja, ik, Buiten dat breng je het verkeer gewoon ja, in, in gevaar. Ja. Oh God. Ja, mooi. Ja, dus dat moet eigenlijk wel blijven. Ja, die mensen die huilen bovendien ook omdat ze de hoogte van de boetes... tegenwoordig kennen. En dat is ook niet gering, hè? Ja. Nee, dat maar dit was toch in de gulden tijd zo te horen? Ja. Um, nog even naar het debat gisteren. Dat ging over SNS uh, Reaal. Uh, maar de, het hele debat ging toch vooral over de 550.000 euro... die de nieuwe topman van SBS, SBS zeg ik, SNS, gaat uh, krijgen. Uh, volgens veel partijen was dat uh, veel te veel... Um, hoe, hoe kan het, Luc, dat de discussie eigenlijk alleen maar over dat bedrag dan gaat... terwijl er toch veel meer aan de hand is in uh, dat hele dossier? Ja, het lijkt mij dat uh, een paar kranten erover beginnen, over die 515.000 euro. Ik schat in dat Telegraaf als eerste en dat politie dan denken van... hé, hey, dat is uh, hot en uh, wij gaan er ook zo over praten. Terwijl ik denk, 515.000 euro, waar hebben we het over? Matthijs van Nieuwkerk verdient volgens mij hetzelfde... Iets, en, iets minder volgens mij. Ja, iets minder. En als ik denk wat nou het afbreukrisico is voor die nieuwe CEO... dan denk ik, dat is natuurlijk gigantisch. Als hij nou straks een fout maakt, dan valt het hele land over me heen. Rutger komt met een helikopter boven zijn huis vliegen. <laughs> nou, dan vind ik 550.000 euro echt heel erg goedkoop. Ja. En de CEO, CEO van, van Shell, die krijgt 7 miljoen. Denk van, nou, ja, wat is, dan, wat is dan een half miljoen? Deze nou? van Olf ook, hè, die uh, vergeleken met zijn vorige bank... gaat hij er een miljoen ja. achteruit, geloof ja. ik. Ja, het, het is natuurlijk uh, om een heel moeilijk probleem... rond uh, SNS-bank eenvoudig te maken... dan versmalt men... Het naar zo'n. Dit begrijpen we met z'n allen. En ik persoonlijk vind 550.000 ook behoorlijk hoog hoor. Nou, maar, er, nou, nee, nou. Nee, maar er bestaat een soort ontzettend gelijk in dit land. Hè. Heel veel mensen met al die bezuinigingen enzovoort. 500 is, is gewoon een hoop geld. Punt. Aan de andere kant zoekt uh, Dijsselbloem de beste man die hij kan vinden. In ons allerbelang. Want tenslotte zit ons belastinggeld daarin. Dus er, is ons er zou ons veel aan gelegen moeten zijn. Om die bank er weer bovenop te helpen. En die vastgoedpoot mm. te redden op de een of andere manier. En dan is 550 weer niet zoveel. Nee. Maar die, de... die van Over zou natuurlijk een soort Robin Hood-rol kunnen aangemeten krijgen in Nederland. Als je gewoon zegt: Nou, ik doe het gewoon voor niks. Ik ga dat helpen, jongens. En Waarom kijk zou eens die? Die... Nou, Waarom ja, zou nee, Gewoon Gewoon, voor de eer of zo. Zo of nou, ik, ik vind gewoon dat de hele Tweede Kamer... een avond lang over 500.000 euro aan het praten is. Dan denk ja. ik, 500.000 euro, dat is het linkerwiel... van het landingsgestel van het Joint Strike Fighter. Daar wordt dan de avond lang over gebakken leid. Ik vind het echt, eigenlijk vind ik het schandalig. Ik vind de politiek Maar nou, Het is schandalig, omdat het natuurlijk over veel belangrijker zaken gaat. Ja, Nou, moet daar gaan. moeten ze het over hebben. Daar zou ook de media het over, over moeten hebben. En niet over een half miljoentje ja. natuurlijk. Precies, ja. en hoe wij dat ja. verder in ja. de, moeten doen met die Maar, maar is ja, het dan zo dat de media de, de, de, de, zeg maar de aftrap verzorgt? En uh, politici daarop inspelen? Of is het net andersom? Ik nou, denk dat de media het ja, aftrap doen. Ja. Ja, politie loopt gewoon achter de media aan. En de media loopt heel vaak weer achter de social media aan. En de social media. En ik denk en dat, dat, dat die, wij je. inderdaad de aftrap uh, verrichten. En dat ja. de politici daar inderdaad achteraan ja. rennen. Dat vrees ik, ja. Dat... Het is jammer dat de media zo werkt. Dat de media niet heeft over het echt belangrijke zaken van de crisis. En dat vervolgens ook nog een keer de politie daar, daarin meegaan. Ik vind het echt... Uh, het is om te janken, hoor. Ik oh. vind het beneden al een niveau. Ja, goed. Uh, we sluiten hier het mediaforum af. Hartelijk dank. Uh, Luc Koolman en Aad van der Heuvel waren dat. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Hij doet het zonder de dijk dit keer. Huub van der Lubbe hebben we het over, de zanger van de dijk dus. Uh, met zijn album Simpel Verlangen uh, is deze week Radio 1 CD. En daarvan draaien we nu Jij bent. Jij bent de zon die toch nog opkomt. Op een dode week te dag. Jij bent de vogels in de bomen. In de lute na de slag. Jij bent het open raam naar buiten. Met de wind in het gordijn. Jij bent die 1, 2, seconden. Die het altijd mogen zijn. Jij bent de neon in de plassen. Op een vrijdagavond vrij. Jij bent de stad die rijdt naar het de Als een dame die voorbij. Jij bent de broeier van de Bas. Ga gaat als door jij bent de stem van mijn verlangen Vuist en timmel in keur. En ik zeg het je nu, voor nu en altijd Ik laat je niet meer gaan, je raakt me niet meer kwijt wat ik hou van u Jij bent het pijster aan twee kanten En de zalf en de papijt Jij bent de schoppel naar mijn kloten. Anders zou ik nergens schrijven. Ja, Heb ik dat hart dat ik voel kloppen in de weerput van mijn lijf. Ja, bent het lied dat zich best schaal houdt de mee meegeschrijft. En ik zeg het toen voor u wel altijd, ik laat je niet. van de Radio 1 CD en later vandaag, straks na twee om precies te zijn in Dit is de Dag, treedt hij live op hier op Radio 1. We gaan nu de Nationale Nieuwsquiz spelen. Hoogste score tot nu toe is 96. En de kandidaat van vandaag komt uit Groningen, is 22 jaar en heet Johan Liese. Hartelijk welkom. Dankjewel. Studeert sociologie en filosofie. Dat klopt. In Groningen. Ja. Leuke stad hè? Hele leuke stad. Ja. Heb jij nog filosofische gedachten bij? Of, uh... Bij Groningen? Ja. Nou, het is van Groningen het is wel een leuke stad, want het is wel ver voordat je ergens bent. Het dus moet langer in de trein zitten voordat ik hier was. Dat, uh... <laughs> ja, dat is vooral een praktisch. Uh, ja, dat vraag. wordt vaak gezegd: Groningen is een uh, eiland in een. Bijland. ja, Maar dat is onterecht, want de afstand van hier naar daar is net zo lang. Dat klopt inderdaad. Nou, um, goed, nou, uh, ja, daar hebben we toch een beetje filosofie erin gebracht, volgens mij. Um, nu gaat het echt om de harde feiten, want uh, we willen gewoon uh, hoger scoren dan die 96 punten. We gunnen elke nieuwe kandidaat het allerbeste. Uh, dus daar moet je overheen. Eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Vorig jaar zijn meer treinen door rood gereden dan in 2011. Dat schrijft De Telegraaf. De krant ontkent de NS dat er vorig jaar vaker door rood is gereden. Ja, ondanks de miljoenen die zijn geïnvesteerd in betere veiligheidssystemen... is het spoor niet veiliger geworden. Sterker nog, het aantal treinen dat dus door rood is gereden... is dit jaar flink gestegen. Vraag 1, met hoeveel procent is het aantal treinen... dat door rood reed gestegen in 2012? 8 procent. Hier staat 13 procent. 2011 reden er 155 treinen door rood. Vorig jaar waren dat er 175... Vraag 2. De Telegraaf meldde dit vanochtend op basis van cijfers... die ze hebben gekregen van de instantie die de veiligheid op het spoor in de gaten houdt. Hoe heet die instantie? Mm. Ja. De onderzoeksraad voor de veiligheid, maar dat is niet goed. Nee, dat is hem inderdaad niet. Het is de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT afgekort. Dat is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... En deze club bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving... voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Daar komt hij. De kop luidt als volgt. Geen nieuwe deal zonder drama. Gaat dit één over vandaag wordt de nieuwe EU-begroting besproken in Brussel... en die moet eh, voor het eerst in jaren naar beneden worden bijgesteld. Twee, volgens minister Dijsselbloem zijn Nederlanders zo kritisch op de Nederlandse overheid... dat ze het nooit goed kunnen doen bij zaken als de nationalisatie van sns Reaal. Of drie, minister Blok hoopt dat het CDA in de Eerste Kamer toch akkoord gaat... met zijn plannen voor de woningmarkt. Want herschrijven van die plannen zou alleen maar meer vertraging opleveren. Dus geen nieuwe deal zonder drama... Wie van de drie? Ik denk de eerste. En dat, dat is goed. Dat is een kop uit de Volkskrant. Vandaag vergaderen de lidstaten over de nieuwe Europese begroting... voor de jaren 2014 tot 2022. Vraag 4. Premier Rutte moet vandaag ook de jaarlijkse korting verdedigen... die Nederland van de EU krijgt. Omdat we zoveel bijdragen aan het budget van de EU. Hoeveel euro korting krijgt Nederland ieder jaar? 1 miljard euro. En dat is goed. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed. Wie is hier aan het woord? Tuurlijk, nee, dat was een mooi compliment geweest, ook een bevestiging, dat we toch een goede wedstrijd hebben gespeeld, denk ik, met die, met die jonge jongens. En um, ja, wat dat betreft is dat altijd zonde. Uh, dan is het wel een hoeveel wedstrijd, maar dat maakt niet uit. Je wilde uiteindelijk de wedstrijd winnen en ja, dat gebeurt dan niet. Eh, uh, Maher? Nee, dat is hem niet. Het is uh, Arjen Robben. Nederland speelde gisteren 1-1 gelijk. He, en de in de land tegen Italië. Jermaine Lens maakte het enige Nederlandse doelpunt. Vraag 6. De elftal dat gisteren aan de aftrap stond... was het jongste Nederlands elftal sinds 1915. Gemiddelde leeftijd was 22 jaar en 361 dagen. Welke speler aan de Italiaanse kant... heeft in zijn eentje meer in gespeeld... dan alle basisspelers die gisteren speelden bij elkaar opgeteld? Dus het is een Italiaan. Um... Die is oud, oud, denk ik. Maar ik weet niet of hij speelt. Nee, dat is niet goed. Het is uh, de keeper, Buffon. Gianluigi Buffon. Um, 123 interlandwedstrijden heeft hij gespeeld. De tellen van de oranje spelers stond gisteren bij elkaar dus opgeteld. 113. Robin mm -hmm. van Persie is dan wat dat betreft de, de meest uh, opgeroepen speler... met 71 interlands. Laatste vraag. Vier punten kan je nog verdienen, die kan je ook nog wel gebruiken. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws en de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik heb altijd een streepje voor. 3. Veel mensen hebben mijn torso in hun badkamer staan. 2. Mijn kleding hangt nu in een Nederlands museum. Hey. Gisteren kwam ik in Rotterdam aan voor mijn tentoonstelling in de kunsthal. Ja. Goedemorgen. Giro of zoiets? Dat is niet goed. Jean-Paul Gaultier heet hij. Hij draagt altijd een shirt met strepen erop. En naast kleding heeft hij ook een parfumlijn. En dat hebben veel mensen in de badkamer natuurlijk staan. En die flesjes die zijn uh, vormgegeven als een mannen- of, of mm -hmm. vrouwentorso. Nou ja, hij komt dus naar de kunsthal uh, voor een tentoonstelling. Jean-Paul Gaultier. Um, je komt op 2, uh, dat betekent dat er zometeen 48 goed moeten zijn. Ja. gaan we niet redden. Maar we gaan toch deel 2 van de quiz spelen, zometeen.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 Vandaag luidt de stelling. Het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. CDA dreigt die kabinetsplannen voor de woningmarkt te blokkeren. Met name in de Eerste Kamer. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd. En we zijn benieuwd wat u vindt. Staat u aan de kant van minister Blok of aan de kant van het CDA? Het CDA moet de woonplannen van het kabinet blokkeren. Eens of oneens. De SMS staat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. De website is een mogelijkheid. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens. Doe het met het hekje Standpunt. We zijn uh, terug bij Johan Lies. We gaan deel 2 van de quiz gewoon spelen. Want we willen toch even kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, oké? Okay? Ja, is goed. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Op welke snelweg kunnen hardrijders wegens technische problemen nog niet worden beboet? Uh, pas. A2. Hoeveel tips kwamen er vorig jaar binnen bij Meldmisdaad Anoniem? Pas. 15.000. Welk bedrijf in Scheveningen roept haar personeel op om zichzelf aan te geven bij fraude? Rond oh, Casino. Dat is goed. Welke Nederlandse wielrenner werd zowel gisteren als eergisteren tweede in de etappe van de ronde van Qatar? Pas. Barry Marcus. Een Chinees-Japans bedrijf betaalde 198 miljoen euro voor welk automerk? Pas. Saap. In welk land is een meisje van negen bevallen van een dochter? Mexico. Dat is goed. Weet heet de Tsjechische schaatster die het WK in Noorwegen mist vanwege rugproblemen? Dat is goed. Het stadhuis in welke stad blijft vandaag dicht na de mishandeling van een ambtenaar? Amelo. Dat is goed. Welke bank heeft een boete van ruim 450 miljoen euro gekregen voor rentemanipulatie? Royal Bank of Scotland. Dat is goed. Er komt een speciale munt ter ere van de troonswisseling. Hoeveel euro is die munt waard? Twee euro. Dat is goed. Het hoofdkwartier van de regeringspartij in welk land is gisteren aangevallen? Tunesië. Is goed. In Monopoly is het pionnetje in de vorm van een strijkijzer vervangen door een... Kat. Ja, Welke minister noemt de, van de hoogte van de salaris van EU-ambtenaren niet meer van deze tijd? Timmermans. Dat is goed. Wat mogen Tweede Kamerleden op Koninginnedag niet dragen? Een hoed. Dat is goed. Komende maandag start de kaartverkoop van welk evenement dat vandaag precies over een jaar plaatsvindt? Uh, Olympische Spelen. Ja, dat is goed. De winterspelen in welk land mogen scholieren niet langer kaarsjes op een taart uitblazen? Australië. Dat is goed. Welke Formule 1 coureur is bij zijn eerste testdag voor Mercedes gecrashed? Hamilton. Ook goed. In Italië wordt eindelijk begonnen aan de restauratie van welke legendarische Pompei. stad? Is goed. Pompeii. Nou, dit ging heel goed. Deel 2. Ja, twee. dit ging beter. Ja. 14 waren er goed. In deel 2 van de quiz. Dus ja. je komt op 28 nu. Maar ja, we wisten het al door, door <laughs> gewoon deel 1. Was te ingewikkeld misschien, toch? Ja, ik hou niet zo sport, dus dat... Uh... Ja, dat, dat speelt dan, ja, uh, dat dat werkt dan ook ik. niet mee. Je krijgt kaarten mee, Beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En ja. een goede reis uh, terug naar Groningen. Helemaal. Mooi nou. dat je er was. Dank je wel. We melden ons zometeen weer, doen we na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.